en aardige schapen heeft die trouwen houdt, en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken uw handen. Amen. Genade en vrede, zij u, van Hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven heesten die voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die vertrouwige tijzer, het eerst geboren van het dode, en het overste der Koning der aarde. Amen. worden voorgelezen wat u kunt vinden in de openbaringen aan Johannes en daarvan het twintigste hoofdstuk. Wij noemden nu openbaringen twintig. Laat ons voorgaan een gemeenschappelijk gebed. Ach heren, het is nog langs uw goddelijke verzienigheid en uw grote langmoedigheid en uw geduld, dat we nog in deze avond van dit werkdag mekanden mocht ontmoeten in uw bedigheid en heren laat het niet kwaad wezen in uw heilige ogen Wanneer dat we wij van onreine litten. U aankomt te smeten voor een onmisbare zegen op uw woord. Het is toch uw woord, Heer, En het is u alleen die dat woord zegenen kan. En dat door de verdiensten van iedere gezegende middelaar. Jezus Christus, o oh die dood geweest is, en die leeft tot in alle eeuwigheid. En aan wie is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die het tijd geeft, zie ik ben met u, tot aan de einde derde a van de aarde. Heren, mocht het en kon dit nog eens weten, volgens uw eeuwig vrijheid en uw eeuwig welbehagen, dat ge nog ook van ons af mocht weten in dit avond, terwijl dat we samen mocht vergaderd zijn rondom uw woord en eeuwig blijvende getuigen. Wij hebben alles verzondigd in onze boonsbreek en adem. En wij verzondigen het elke dag. Maar Heere, Hij kan het nooit doen om de waarde van de mens. Hij heeft zelf gezegd dat Hij weet dat wij stof van jongs af zijn geweest. En hij weet alleen wat van die maatsel zij te wachten. Mocht het nog wezen. O, dat hij nog ook in deze avond. uw woord mocht zegenen. Tot een uitbreiding van uw koninkrijk. Dat er echt nog zielen in zielen geboren mocht worden. Doordat de oude macht gewerkt van een drie god, dat het eeuwige wonder plaats mocht nemen in de harten van kinderen, van jonge mensen of ouder. Hij zei, een soevereine god, mij ook beloofd dat uw woord niet ledig zal wedekeer. En heren dan zou het. Om me, een mens nooit alleen te laten. Het zou een mens in afbijten of bij te slijten. En mocht het ook gezegend worden. Tot onderwijs en troost en ontdekking van uw volk. Die hij gekend heeft en van alle eeuwigheid. En die in de volheid de tijd heeft, heeft opgezocht. Die zo verloren legt. Maar dat hij ze gevonden heeft. In de dood staat. En dat hij in het wedergeboorte gesproken heeft leeft, En dan zullen ze leven. Heren maar dan is er een volk. Die er van dood levend gemaakt heeft. Maar heren dan kan het in het leven van dat volk wezen dat ze het niet meer weet, waar dat ze bij behoren ach, waar dat ze vervuld zijn met vrezen, dat het nog niet echt uw werk is maar dat het on eigen werk is en dat zo geslingerd en zo donker kan weten, ach mocht het dan nog hier een woord van troost en nog even nog een licht op en dat gij nog een verrassende God mogen wezen, in de zoon van lief, liefde, de zoon van ieder eeuwigende liefde. En heren, dat het die behagen mocht om uw zoon te openbaren aan een volk, o die in de ongeluk onhaat. ach, mocht het nog eens wezen. En onvergetelijke battle. In de leven van die afdezen. En gedenkt dan ook hier uw kerk. O oh, dat verder door genade geleid mocht worden. Maar dan kan er ook een kerk wezen. O oh, die niet oneigenen ken wat. Dat de heren wat gedaan heeft. Maar dan kan het zo lang wezen hier. Dat is het van die mond gehoord heeft. Of mocht het dan nog ook in die weg. zal ik nog bemoedigen in de strijdperk van dit leven. Here, hij heeft zelf gezegd. Hij heeft niet gekomen om gediend te worden. Maar hij heeft gekomen om te dienen. Laten wij dan uw woord ervaren in dit avond gedenk ons dan jong en oud te samen op weg gereisd naar dat oude beslissende eeuwigheid en bewaar ons voor bedrog. Och, het is wij zijn zo gevaarlijk en de mogelijkheden van bedrog is zo groot want onze hart is zo kwaad, argelisch Boven alle dingen wie zal het kunnen weten. Dan zou het toch een eeuwig wonder God. Zou het eenmaal weten. Dat we door vrije genade aan de rechterhand Van die grote witte stoel mocht staan. Door die bloed dat reinigt van alle kwaad. heere gedenkt dan nog. En mogen nog van ons over ons en onze lieve kinderen, de opkomende jeugd, de opkomende geslacht. Heren, we leven in een donker en een bange tijd, maar mogen de waarheid voor onze staat en onze staat voor de oude waarheid nog bewaren. Het is toch uw kerst, heren. En mogen dan de noden van de kerkenraad en gemeente gedenken. Hij weet hier de noden. Ook dat er zonder herder en leraar zijn. Zouden ze nog verblijden door uw daden. Mocht er nog eens nood geplaatst worden. En dat je nog een, een echte ootmoed in onwaardigheid. En dat nog eens een op. Zien naar hier, dat hij ze nog verblijden mocht. Gedenk dan wanneer dat er zieke mensen zijn, van oud of jong. Weduw en weduw naar en wezen. er de dragende, en gedenk hier. Wanneer dat er zijn met zware wezen en krijzen. In welke wegen dat ze dan mogen zijn. In lichaam, in gezin of in andere wegen. Mocht het in een heestelijke weg wezen. Maar dat is u, dat u het nog gebruiken mocht. Om, in, dat u er nog eens bij u mocht komen om die wezen nog te heiligen. Verdenk uw ganse kerk over het rijk de wereld. Ook in Nederland, waar dat ge zoveel volk heeft gehad. Oh, Alweer dat eenmaal dit land zo rijk bezegend was, zou ge nog eens weer. O, oh, uw lieve heest nog eens eist, hoor. Maar ook in Canada en Amerika en over alle landen, waar dat het woord gebracht wordt. Want hij heeft toch beloofd dat ze zouden van alle landen komen. Maar heren, mogen wij in onze staten erbij weten. In die grote oordeelsdag, dat hij ook al van uw woord heeft gehoord. Heren, zou ons dan nog helpen, want u is er toch toe bekwaamd om uw woord te verklaren. Maar Heren, ach, mocht we nog eens waar maken uw eigen belofte, en dat gij nog het open in des woords mocht geven. Oh, laat het nog in de midden van strijd en ellende. Och met blijdschap nog uw woord mochten verklaren. En heren, dat het jij gemocht tot even is. En heeft nog gehoord. Bewaar van slapen, bewaar van, van wereldgedachten, Want, ach heren, gij weet, we binnen een slaaf van de duivel. Maar mogen de duivel nog beschamen. En onze goddeloze ongeloof nog eens wegnemen En laten we nog onder die woord gezetend worden. In spreken en in gehoor. Gedenk ook de enige die licht had. En die niet op konden komen naar die beden. Hij zoekt ze nog op. Ook in deze avond. Gedenk aan al die knechten en al ouderlingen en diaken al de studenten en de zendelingen we leggen ze voor u neer en mogen nog meer arbeiders uitstorten in uw waardheid, door u bekeerd en door u geroepen en door u uitgezend als, als enige die het niet doen kan, maar willig gemaakt worden om niet te wezen. Oh, dat uw woord nog eens, dat uw woord nog eens uitgedragen mocht worden. Heerige, we ons nog, al hebben we het alles verzonden, maar heeft nog een teetje der goede, dat we nog eens ervaren mocht dat de Heer was nog in onze midden, en dat we nog daartoe gebracht mogen worden om dat te bidden. Heer, maakt het met u. Zelf wel, niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Gezoen onze zonden en gedenk ook onze gemeenten en onze school in al de noden uitwendig en inwendig. En ook dit volk en met de vrienden van ver en kort, Here, zou het die nog behagen om nog eens te geven. Dat we in u mochten eindigen. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 130. Oh liefde gemeente, het mens dat was geschapen om God te bedoelen, om God te verheerlijken, maar door onze diepe vouwen adem, dan deugt het met de mens niet meer. Maar als de heer mens niet komt, op te zoeken door zijn vrije genade. Dan een mens dat leeft maar woord in zijn blindheid, in zijn doodheid. En dan een mens die begrijpt niet hoe ellendig dat hij is in de staat des doods. Maar dan zou toch een dag aanbreken. Dat hij dat begrijpen zal. En dat is dat grote dag dat komt, mijn hoor. En wat zou het een voorrecht wezen, als een mens nog eens door genade het leren mocht. Verleden week, ik had gedacht over een woord in Gods woord. En dat kun je vinden in Henezes 41, in het 16e vers. En als Jozef daar staat voor Faro, dan je kent dat geschiedenis, hoe dat Faro die dromen gedroomd heeft. En er was niemand in die dromen konden verklaren van de mensen van Egypte. En die schenker die had gedacht over wat Jozef tegen hem gezegd had. En nu komt het voor Farel te kennen dat Jozef daar in de gevangenis was. En hij is geroepen om voor Farel te komen. En dan moest hij zijn kleren veranderen. Dat hij voor de koning mocht staan. En dan als hij daar staat. Dan zegt Farel tegen hem. Hij kan dromen verklaren. En weet je wat Jozef gezegd heeft. Het is met mij niet. En die zijn woorden mijn hoorders, Met grote betekenis. Het is met mij niet. Maar dan mocht hij verklaren. Maar God zou Farel een antwoord geven. En nou daar is. Twee volken op de aarde, en dat is door onze diepe bondsbreken adem Daar is een volk die in de onzin. Dat betekent dat een mens die weet niet hoe dood ongelukkig dat is, een mens die leeft maar voor zichzelf. En voor het vlees. Maar er is ook een volk die door genade iets mocht weten. Dat het deugt met het mens niet. Wat Jozef zegt het, het is met mij niet. En ik hoop vanavond dat er veel van die mensen mogen zijn. Dat met mij is het niet meer. O oh, wat een geluk mijn hoor, als we dat door genade is in mogen leren en door mogen leren en uit mogen leren. Want een mens die leert dat niet zo houdt mijn hoor. Jozef is zes jaren ook op school geweest in die gevangenis in Egypte. En wat een voorrecht als een mens zo ver mocht komen. Dat hij mocht door genade weten. Dat het is met mij niet. Wij staan erbij. Te, en dat rechtvaardelijk zo mijn hoor, Maar dat de heren nog door vrije genade. Een mens nog eens op mogen zoeken. Waar we leggen verloren. Een mens die gaat niet verloren. Maar wij zijn verloren mijn hoor, En als er niet een eeuwig wonde God neemt in een menselijk leven, dan gaat hij straks met al zijn kennis van Gods woord, met al wat hij is en denkt te wezen, dan gaat hij straks rechtvaardelijk eeuwig verloren. En aan de andere zijde, daar is een volk die de hel waardig geworden zijn in de ervaring van genade. En dat volk, dat gaat straks eeuwig verlost worden. En dat hopen we te zien, mijn hoortes, dus uit onze tekst. En dan kun je onze tekst vinden in dit avond, in het voorgelezen hoofdstuk, open, de openbaring van Johannes en daarvan de twintigste hoofdstuk en daarvan vers. Elf en twaalf. En dat leidt. En ik zag een grote witte troon. En die die daarop zat. Van wien aan aangezicht de aarde en de hemel wegvlooden. En geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden. Klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levend is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in het boeken geschreven was, naar gonnen werken, tot zover. En dan willen wij met de helft des de even stilstaan. Bij een grote witte troon. En dan is met drie, vier gedachten mijn hoorden. En dan is in de eerste plaats wie daar op zit. En in de tweede plaats wie daarvoor staat. En in de derde plaats de boeken die daar geopend wordt. En in eindelijk de, wat, wat er plaats neemt, wat daar plaats neemt. En dan onze thema, dat is volgens Gods woord, het grote witte troon. Met vier gedachten in het eerste plaats, wie daarop zit, wie aan die troon zit. In de tweede plaats, wie, de, wie dat ervoor staat. In de derde plaats, de boeken die daar geopend wordt. En in de vierde plaats, wat, er, wat daar plaats neemt. Na dat heilige richt, wat er plaats nemen zal. En ik hoop dat de Heer het mocht gebruiken. Voor en na zijn eeuwig welbehagen. Al wat zou het een wonder weten als de hier in de donkere tijd nog zijn woord mochten schreven. Tot een waarachtige bekering. Voordat het eeuwig te laat is. Mijn hoorde wanneer Johannes, de apostel Johannes. Op de eilandpad moest wassen. Dan heeft de Heere hem veel dingen laten zien en verklaard. En dit heeft de Heere hem meer laten schrijven. Het was Gods wil dat het meer geschreven zou worden. En daar dat is voor ons en onze kinderen. En daarom is het ook nodig dat het verklaard wordt in de midden van de gemeente. Het is Gods getuigenis, dat willen we even zeggen, voordat we verder mogen gaan, dat eeuwig zeker is, mijn woord. Oh, vergeet niet, het is zomaar niet een story, het is zomaar niet een gewone boek, het is Gods woord. En dat maakt het vast en zeker. En de dag zal aanbreken, dat u en mij, mijn hoorden, wij zullen die grote witte troon doen, zien. Daar zou een elke kriomkier, elke mens, elke nakommeling van adem, die zou dat grote witte troon zien. En dat, als God wordt hier dat schrijft over die grote witte troon, dan bedoelt het in zijn heiligheid, in zijn blinkende majesteit. O, oh, wat zal dat wezen, mijn hoorde, dat heeft nog geen oog gezien, maar dat zal elke oog zien. Daar zou geen blinde meer zijn voor die grote troon mee. En zo, mijn hoorde, mocht de Heer geven dat in van in deze avond. Dat we door genade. Voor die troon is gebracht. Mocht worden. O dat het nog eens in een zalig. Makende weg. Nog eens wezen mocht. Tot verheerlijk in. Van zijn naam. En tot zaligheid. Van onze armen. Van mijn woorden. Het is. er is één ding. Dat nodig is. En dat is. Het is in het wieg en het gras dat er we weder geboren wordt door God tot God mijn oorde. En dat we bekeerd worden zoals God al zijn volk bekeerd heeft. Wij leven in een, in een tijd dat onze voorvaders niet gekend heeft. Wij leven in een tijd in de wereld onbegrijpelijk wat, wat uitwendige wijs. Wijsheid waar dat het overgaat. Maar dat verandert niet. De noodzakelijkheid van het waarachtige bescheren. De noodzakelijkheid om van dood levend gemaakt te moeten worden. En dat door God niet door de mens mijn nodig. Maar wat God doet, dat werkt hij in de hart van de mens. En er wordt doodlevend gemaakt. Maar laat ons zien in onze eerste gedachten. Wij hebben al gehoord uit Gods woord. En dat ik zeg, en ik zag een grote witte troon. Dat zegt een apostel Johannes. Een grote witte troon. En dat heb ik al gezegd. Dat zal elke oog zien. Er zou geen enig mens wezen dat die troon niet zien zal. Ook u, mijn Lord. Jong en oud. En ook mij, dat is wat. En dan in de twee in onze eerste gedachte. Dan gaat het over die erop zit. En het staat in onze tekst en de Heige. Die daarop zit. En wie zou dat dan wezen mijn hoortjes? Wie zou dat toch weten? Die aan die troon zit. Die heilige troon blinkende van majesteit. En van heerlijkheid. En van heiligheid. Dat zal die gestevende middelaar. Die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. En die aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat zal wat wezen, mijn oor. Dat zegt, daar zou geen ene vijand triomferen over die koning. Dat is die lam die geslacht is. Maar dat is de leeuw uit het, uit het stem van Juda. En hij zit op die blinkende troon. Dat zal wat wezen. Oh, dat zal wat wezen. Want het, het gezegende middelaar, Jezus Christus, die zou zitten op die grote witte troon. Oh, wat zal dat wezen, mijn hoorden? Zou je maar eens even vragen mijn woorden. Verlang je voor die dag. Verlang je voor die dag. Of is dat, is dat een, een gedachte dat je liever niet overdenkt denkt mijn woorden. Dat je zou wel zeggen. Oh, kennen wij niet wat anders van avond horen. En dan had ik veel strijd om deze tekst in dit avond te gebruiken. Maar misschien heeft God en doel ermee, en mocht het nog eens wezen, tot de eer van zijn naam en de zaligheid der zondag. Wie is dan dat gezegende middelaar? O, oh, dat is het enige geboren zoon des Vaters. Dat is God met God, als dat wij het ook. Uit de artikel heeft gehoord. Hij is de schepper der hemel en der aarde. Maar hij is ook dienzalig maken. Die het menselijke natuur heeft aangenomen. Die zo laag gekomen is. En waarom? Omdat eeuwige verkiezing God. Om, om dat verloren ademverslag, dat van alle eeuwigheid door God in zijn eeuwigende genade gekozen is tot zaligheid. En zo is hij zo laag gekomen in de weg van het vernederen, dat hij geboren is in de kribbe van Bethlehem. En dan de geboorte van Christus, dat is niet feitelijk een stik van zijn vernederen. Maar in zijn omgeving van zijn geboorte. Want zijn geboorte zelf. Dat behoort met het stik van. Van dat weg van de zalig maken. En dan zien wij mijn Woord, Dat het gaat met hem. En die heilige zonen God. Dat het gaat door dat diepe weg van lijden. En daar gaat het over. Oh, zo langer goed diep in gaat zemen. Nee, het is hem die krijgt als er waar, als er wil, als er waar. O, ziet hem daar, mijn hoort, zo diep gebogen. En waarom? Waarom, mijn hoort? Om de schuld zijn vol Om de eer van zijn vader in zijn goddelijke deus. Hij bijt zo laag, zo laag in, de, in de vernedering voor zijn vader en dat voor zijn kerk. Die heilige borg, hij lijkt onder de zonde. Hij lijkt onder het goddelijke recht. En dat wou ik even zeggen, mijn hoorns. Want straks komen we tot het recht wat plaats zal nemen voor. Voor die grote witte troon. Maar nou. zien wij Christus. Onder het heilige recht. En dan leidt hij. Hij het liefde. Voor zijn vader. En voor zijn verloren kerk. Voor zijn verloren kerk. Mijn ogen. Maar dan zien wij hem. Dat het gaat. Van stap dieper. En dieper. En dan zien wij eindelijk. Op de vloekhout van Gogota, die de middelaar, de zonen God, het enige geboren des vader. En dan eindelijk horen we: mijn God, mijn God, waarom heeft voor mij verlaten. Want door onze diepe bondbreek en adem hebben we God verloren. En daarin hebben we alles verloren. En dat ene weg tot de, tot de zaligheid, dat is de verheerlijking van de deugd, van gerechtigheid en van waarheid. En dan zien wij dat in die gestaligde koning Jezus, die lam, dat geofferd wordt als de rand, toen voor de zonde. En dan staat het in Gods woord. Dat als die leven uit het stem van Judagijs mocht zeggen. Het is volbracht. Volbracht tot de ere van God in zijn deugd. Maar ook voor de zaligheid en van zijn kerk. En nou de weg tot de leven is door de dood mijn hoor, En dat wou ik even met de helpen des Here te verklaren dat we mogen zien straks waarom dat er straks een eeuwig scheiding zou komen tussen het geslacht van Adam, Allemaal geboren en ontvangen in de zon, maar straks komt er een scheiding tussen het nakomelingen van Adam. En dan de reden daarom is niet dat er iets beter in een ander dan een ander is. Maar het is alleen om de verdienste van die zevende middelaar. Die die volle prijs heeft betaald voor zijn breid. O oh, voor zijn zwaar te breid dat zo verloren lag. En dat zo is het met een iedereen. Maar daar wordt er in dit leven, tussen het wie in het graf. Dan wordt dat werk God toegepast. Want Christus die heeft niet alleen. Dat zaligheid voor zijn kerk gekocht. Maar dat moet ook toegepast worden. En dat in dit leven mijn houdt. En dan zien. Dan zien wij Wie dat op die troon staat zit. En dan onze tweede gedachte. Dan komen wij. Wie dat er voor staat. Wie dat voor die troon staat. Dat zou wat onzaggelijk wezen, mijn hoort. In dat laatste, in dat jongste dag van de wereld. En hoe nauw, hoe kortbij zal het wezen, mijn hoort. De wereld is bijkant zesduizend jaar oud. Ik weet wel, het wordt weinig overgepraat. Van een mens die wilde maniaan. Er is een volk die wel daarmee bezig is, maar het is maar weinig, mijn hoed. Maar laten wij zien wat Gods woord zegt, wie dat ervoor staat. En dan zegt het in Gods woord, dat er is in die tijd van wiens aangezicht de aarde, en de hemel wegvloeden. En geen plaats is voor die gevonden. Dat zegt ons, om het maar eenvoudig en duidelijk te zeggen. Dat zegt, dat is de einde van dit wereld. Dat is de einde. Dan is het klaar. Dan hebben we geen boerderij meer nodig. Dan hebben wij geen huis meer nodig. Daar hebben we geen kantoor meer nodig, geen fabriek meer nodig, nee. En wat willen we daarmee even zeggen? Mijn hoorde, wat werk je nou voor? Werk dan niet te hard voor de dingen van de tijd. Het gaat eenmaal voorbij. Wij hoeven niet, wij hoeven niet klein, klein te noemen. Wij hoeven niet klein te achten. Wat de Heer ons heeft in dit tijd van dit leven. Maar laten we niet vergeten de voorbeelden dat God in zijn woord heeft gegeven. Ook voor Gods volk waar we leven op die manier ook in een donkere tijd. De kerk dat leeft meer met Lot in Sodom dan, dan met Abraham door het geloof. O, oh, dat het donker is in de kerk, is niet godsvuld, mijn hoorden. Mocht het nog eens ongevuld worden. Wij kunnen het nog zo zonder God doen. Wij hebben nog zoveel. Wij hebben zo'n mooie huis, Wij hebben zo'n mooie auto's. Wij hebben zo'n mooie dit en dat. Noem maar op, mijn hoorden. Maar, wat ik daarbij wil zeggen. O, vergeet niet, je arme ziel, mijn God, want je zou straks met ziel en lichaam voor deze grote rechter der hemel en aarde staan en staat in Gods woord. En ik, en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, zodat zegt ons mijn woorden. Kleintjes, jongens en meisjes. Oude van dagen. En jonge volwassenen En zo maar verder mijn woord, Daar staat kleintjes en oudjes. O, daar staat is en ie mijn woorden. Vaders en moeders. Vertel je het wel eens aan je kinderen, dat je straks meer kinderen voor het grote richten ter hemel en aarde zal staan. O oh, is het niet waar dat we zo diep gevallen zijn en dat we van de aarde aard zijn. En dat een mens van een natuur die begrijpt de dingen des Heeren niet. En ook na ontvangende genade, Dan leven we ook als een Jacob. Als dat hij leeft in het zieken. En dan wil hij daar in die geis wonen. Maar het was niet Gods wil mijn hoeders. En zo lijkt het gemeente. Daar gaan we even stilstaan bij dat grote, dat grote dag. Van de resurrection. van de opstand. Van de opstand in dan, dan zou de zee al van dood heen. Dan zou van de graf alle mensen opstaan. Maar dan zou je zeggen, maar er zijn veel vandaag van de dag die worden gebrand, die worden niet meer begraven. Maar heeft dat iets te zeggen tegen God? Nee, mijn horen. Ook die henen. Uit de vijandschap tegen God die de lichamen laat verbranden. Maar die zouden ook hier staan. Want wie zou het overwinnen tegen God. En tegen de rechter der hemel en de aarde. Geen een. Ze zouden al allemaal daar. En als ik daar even over denk mijn hoor, Dan zie ik daar een schaar om eindig groot voor die grote troon en voor hem die daar aan zit dat is de zoon God stop er maar even bij me God. dan zie je daar je vrouw, je man je kinderen, je grootvader en je grootmoeder je familie allemaal kleintjes en grote, die staan erbij. En hoe denk je dat er ze daar staan, mijn hoed? Het zal wat wezen, maar die dag die komt, bedrieg je eigen niet meer voor de eeuwigheid. Die dag die komt, mijn hoed. Weet je, dat er is niks zekerder dan de dood. Wij gaan allemaal sterven, maar één keer in de grote dag van God, in die jongste dag van de wereld, dan zou er geen dag meer weten. En dan, hoe zullen we bestaan? staan? En dan zullen, dan zullen wij, maar kan de kinderen niet. Zou het zijn? Wat een onzaggelijke verantwoordelijkheid. O, vaders, wat heb je beloofd in het heilige dood. Vaders, Mannen en vrouwen, wat heb je beloofd in het huwelijke staat? Jonge mensen, wat heb je beloofd in het beleiden voor de gemeente? Oudelingen in de jagen, leraars, zendelingen en gamen wat hebben we beloofd? Maar dan zullen we er staan. Oh, daar zal staan, oud van... De kreotieren der aarde. En die eenmaal geschapen waren op de stroomtje wil van het stroom. Het schapen ons eeuwig op te verheerden. Maar hoe zouden we dat dan staan? O mijn hoor, is dat zal wat weten. En als de heilige slacht van ademacht. En de aarde, de boeken, openen. Ja, mijn hoorde, dan zou je naam afgelezen worden. En zou die boek uitgelezen worden. Zou wat lezen. En dan zou, en dan moet ik het, ik hoop dat de Heer het heeft, dat we het recht zeggen, ook met onze moeilijkheden, met het taal. Maar dan zal daar volgens Gods woord er eerst één boek geopend worden. En dat is dit. Als dat er in onze tekst staat en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, niet zitten, staan voor God. En dan zeg het. En de boeken werden geopend. En een andere boek werd geopend. En dat is, dat, dat levens is. En dan zegt het, en de doden werden geoordeeld. uit het heen in de boeken geschreven was. Naar gonnen werken. En dan zien wij, mijn hoorden, dat dat boek van Gods herinnering, van Gods kennis, dat wordt geopend. En daar wordt het mens voor het rechte stoel geplaatst. En daar gaat een heilige recht plaatsnemen. Een rijtjes judgment zal take place. God zou rechten in het allerheiligste recht. Dan zou wat ik zeggen wil, dan zou God geen ene mens fout rechten. Zou een rechtvaardig gericht wezen men worden. En wat zou dat wezen om dan opgeroepen te worden voor de troon God en uw boek geopend en mijn boek maar dan moeten we het feitelijk zo zeggen, mijn woord, dan zou alle onbekeerde mensen eerst gericht worden voor die heilige rechten, de hemel en de aarde. Wat zou het dan onzaggelijk weten om onbekeerd te leven? Want voor alle onbekeerden, dan zou dat leven in een ogenblik uitgelezen wordt. En dan zou, me kan de kinderen, dan zou het horen over een ander, over onze vader, moeder, kinderen, familie, hoe dat we gelezen zijn. in onze vijandschap of in onze vroomheid, maar toch zonder God en voor ons zelf. En dan zou, dan zou de Heer, in dat gericht, dan zou de een op het linker en, op, en het ander op het rechtergang van die grote troon zijn. En zo, in het goddelijke ogenblik, weet je wat je zien zal. Oh, dan zou, en ik zou het maar kortmaatig nemen, dan, want dat wordt zomaar in een ogenblik zou het en er wordt al de onbekeerde gericht uit die boek. Daar is niets vals bij. En ze worden geplaatst aan de linkerkant van die grote troon. En zo wat we me gezegd heeft, de kom te schrijven. En waar zal I staan, mijn woorden? En waar zal ik staan? Heb je het wel ooit gevraagd aan je eigen? Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Heb je het nou ooit gevraagd? Waar zou ik staan in die dag? Daar is niets vals bij en ze worden geplaatst aan de linkerkant. Van die grote troon. En zo. Wat we gezegd heeft. De kom te strijden. En waar zal ik staan mijn worden En waar zal ik staan. Heb je het wel eens ooit gevraagd. aan je eigen. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Heb je het nou eens ooit gevraagd. Waar zou ik staan. In die dag. En weet je. Dat na dat heilige richt, daar komt geen meer tijd van bekering. Er zou geen meer kerk wezen na dat heilige richt. Dan is het eeuwig buiten als eeuwig binnen. Als dat hadden we dat nog hopen te horen. En weet je wat er we zien in mijn hoed? Als dat gerecht doorgaat, en dat eindigt, dan zien wij een onzaggelijke staart aan de linkerhand van de Heer. Waar dat onze derde punt, dat spreekt over de boeken. Want die boeken die verklaart rond te werken. En dan, als God het gerecht doortrekt, dan wordt er gerecht en dan wordt er scheiding. En daar wordt door die bloed van Christus. Dat, dat volgt. Dat boek. Dat wordt niet gelezen. Weet je wat. Daar wordt een boek geopend. En er staat niets in. Want het is door de bloed weggewacht. Want ik heb het wel eens in mijn leven overgedacht gemoeld. Dat die dag. God echte volk, dat zou een ontzaglijke dag als dan nog de schuld des leven nog eens openbaar zijn. Maar dat zou niet plaatsen, want de schuld zijn kerk is eeuwig verheven. en in die boek, de boek des leven, daar wordt maar gezien dierbaar bloed. Al dat is getekend met het zegel van die bloed. En dat boek, dat is rein. Daar staat niks in. Want dat zonden is vergeet. door de bloed van Jezus terug. En dan zien wij dat eindelijk in dat ongeluk daar is de schijn. En dan zien wij aan het rechte hand al dat volk van God. En wat zien wij dan? Laat me maar even stilstaan. En laat me dat even gedenken man. En mocht de Heer het nog eens toepassen. Daar zien wij wie adem, ja adem staat er. Aan de rechte hand zien. Je zou zeggen, maar Adem is de groot van al onze leden Nee, mijn God, hij was wel in die weg het vader in het verbond. En door dat werk verbond zijn wij al in Adem. En zijn we allemaal bedorven geworden door dat diepe val En vervloekt geworden. Maar Adem staat onder recht. Hand. Dat bedoelt eeuwig behouden en daar staat Eva en daar staat Abel en ga me door Abraham, Isaac en Jacob, Sarah, Rebecca, oh wat staat er toch een schaar en ga me door dan zie je David en dan zie je daar de profeten. En je ziet zoveel anderen. Wiens naam niet staat in de boek voor ons. Kennen. En dan zie je de nieuwe testament. Dan zie je daar Petrus. Johannes. En al dat volk van God die staat. Misschien je grootvader. Of je grootmoeder. Of allebei. Misschien je eigen vader en moeder. Misschien je kind, je familie, je ouderling die je zo vaak kadersazie heeft gehad. Je leraar, kan doen. En daar zijn kleinkinderen die zijn er ook. Er zijn ouder vandaag. Sterke jonge mensen. En de preel van de jeugd. God bekeert, die verloren zoon. Ik zeg het maar, want het is een, een parabel gelijkenis. Maar noem maar op dat stolenaar. O God, reis mijn zoon daar genade. En die staat aan de rechterhand. Lazarus, die arme man. En o, misschien, o, van vandaag in de kerk kan wel wezen, ook jonge mensen, die God heeft de genade in vergeerd. Maar dan laten we eens even aan de andere kant zien, aan de linkerkant. En daar staat een oneindeloze taal. En daar zie ik mijn woorden, Daar staat Dominique en Kerkeraad en heilige gemeente. Hele gemeentes, zonder dat er één betekent is. Hele gemeentes die staat aan de linkerkant. Maar je zegt, maar ze hebben toch gepreekt, ze hebben toch gezongen, ze hebben toch over Christus gesproken. Ja, dat is allemaal waar, mijn Maar ze zijn nooit een zondag voor God geworden. O, oh, ze heeft wel wat beleiden in de leef. En ze stonden zo hoog in de bekering. Dat is een vijandschap tegen dat echte volk God O Oh, hebben ze niet vaak gezegd. o oh, dat oude stugge volk, o oh, die denken dat ze het maar weten. Maar oh, wij weten het zoveel beter. En daar gaan ze Gods woord onderzoeken. En dan kan het regen met de goede gedachten. Dat is er van Genesis dus naar openbaring die woord geen verklaring, maar toch een vijand van God. O, oh, een vijand van Gods volk. Daar zou een orde staan, maar waar dan is dit? Aan de recht, rechterkant. En waarom? Ze hebben toch allebei op pilgrimsreis gegaan. Ze hebben toch allebei gegaan op die reis met, met Naomi. Maar die ork is nooit over de grens gekomen. Ze heeft wel beleid. Ze heeft ook mogelijk gegeust met Naomi en Rick. Oh, misschien was ze aan die reis, aan de begin van die reis, dat ze nog voor was, voor Naomi en voor het, Maar ze is aan de linkerkant. En dan mijn hoortjes, je moet denken, daar zou vader en moeder met kinderen staan. Wat zal dat wezen dat het kind tegen zijn vader en moeder zou zeggen: Vader, je hebt me nooit verwijderd. O, oh, dan zou een kind en ouders aangrijpen. O, oh, je hebt me alles gegeven voor de vlees. Maar vader, je hebt me nooit verteld. Wat jouw straks aan die grote oordeel? Staand voor God. Je hebt nooit tegen me gezegd dat ik tot God tekeer word. Je hebt me nooit mee op mijn knieën gebracht om te vragen, God. O, oh, zou je nog ons en onze kinderen bekeerden? Het was speel en het was zang en het was plezier, maar nu is voorbij. O, oh, vader, wat zou het voor je onzachelig zijn. Maar mijn hoorde, je zou er ook staan. En hoe zou u staan? aan de rechter af de linkerkant. Dit was. De Heere in dit avond. Komt nog laat. mijn hoorde. Net zoals dat de Heere je houdt Voor zijn grote rechterstoel. En mijn hoorde. Het kan de laatste boodschap reizen. Dat je ooit horen zou. Haast die. En spoedig die. Om je leven. Ja. Maar je zou zeggen. Maar daar is. Aan die linkerkant, ook een kan dat dan ja. Om een domen te wezen is niet genoeg om in vrede te sterven. Dan moet een mens door God tot God bekeerd worden. Maar die ouderling die zo lief was en die ons ouders zo geleerd heeft, maar waar staat dat dan in de Bijbel? Dat een ouderling is een paspoort naar de hemel. Dat staat er toch niet? Nee, wat zou dat wezen? Oh, oom, leraars, ouderlingen in de jaag, en zijn verneemd, is allemaal aan de linkerkant. Zou er wezen, mijn heer. En dan zouden ze zien aan de rechterkant. Dan zouden ze zien dat ware volk van God. O, oh, misschien dat ze zo min behandeld hebben. Zo menigmaal. En dan zouden ze zien hoe ongelukkig. En wat zouden we dan, ik zou dat willen even uitbreiden. Want aan de rechterkant, aan de rechterkant, daar zou ook leraars en ouderlingen in de en zendelingen zijn. Oh ja, mijn hoed. En ook een taal dat niemand telt. Daar zou kinderen wezen, daar zou jonge mannen en jonge dochters wezen en oude vandaag. Daar zou, daar zou ook hele gezinnen wezen, mijn hoed. Hele gezinnen wezen. Zou je vertellen, in korte jaren teruggehaald, dan heeft. Oude dominee van Dijk, die heeft naar Corsica gekomen, omdat, voordat de kerk was daar, en daar heeft hij aan de bepaalde plaats gekomen, waar dat er een bekeerde vader en een bekeerde moeder en een bekeerde zoon was, had maar één kind. En daar was hij zo onder de indruk, dat die vader en die moeder en die zoon die leefde daar zomaar als een eenzame mis op een dag. En dat hij daar kwam. En was hij zo klein onder. Om een echte vreze god te vinden. In die vader en moeder en die zoon. En die zal het daar ook weten. En er zal heiligheidsgezinnen weten. Geloof dat maar. En waarom zeg ik dat? Om, om, om je te bemoedigen ik kan nog wat onmogelijk is met een mens. Is mogelijk met God mijn hoorde. O daar zou zijn een taal dat eindeloos groot is. Maar de vraag is mijn hoorde. Hoe is het vandaag aan de dag als de dood komt. O heeft het God belief en behaagd om u. Om iets tot een stilstaan in je leven gebracht. Weet je wat het is? Laat me maar Gods woord gebruiken om het duidelijk te maken voor de kinderen en de ouders net zo wel. Oh, weet je wat dat het is? Om met dat verloren zoon tot je eigen gebracht te worden. Weet je wat het is om te beleiden? Ik heb gezondigd. Tegen tegen god en voor hem. weet je wat het is mijn hoor om in te leren dat je bij te staat en dat bewegen je eigen schuld weet je wat het is om in te halen dat ik even god moet bezoeken. om mijn eigen zonde Oh, dan is het niet de schuld van mijn vader of mijn moeder dan is het niet de schuld van de kerkeraad, maar dan wordt het mijn schuld. Dan wordt het niet Gods schuld, maar mijn schuld. O, oh, weet je, mijn hoort is wat het is, om in je binnenkamer terecht te komen, en daar heb je knieën te vallen voor God, als een dood oom En dat je nog eens uit mocht te schreeuwen, o, oh, is er nog een weg? zo'n ellendige. O, mijn hoorde, dan kan alle mensen bekeerd worden, maar dan ken ik niet bekeerd bekeerd worden. O, weet je wat het is, onder dat heilige overtuiging van de zon? Weet je wat het is met recht, om Moab te verlaten? Het is de dood geworden voor haar. Zij kan dat niet meer. O, al hing... Al zou ze dan sterven in kanen en eeuwig verloren gaan. Dan kan ze het toch niet anders doen. Want die mocht die keuze maken in de leven. En ze mocht zeggen in zo zo'n eenvoudig u volk mijn volk. En uw god mijn God. Is dat waar geworden in je leven mijn God? Echt waar. Want bedrog, dat heeft geen waarde. Maar echt waarde. Dat je zeggen, dat je zeggen, je je mag, dus, oh, je mag in mijn hart kijken. Zou ik dan eeuwig verloren gaan? Dan zou ik toch in de hel zeggen dat God goed is. Oh, daar is een volk, mijn woord. Dat inga leven in de leven. Dat je God lief krijgt. En Maar dat is genoeg. nog eeuwig verloren moet aan, maar dat ze de hand en de vinger op zal steken in de hel, en dat ze zouden zeggen god hebt me geen onrecht gedaan nee mijn moeder want het is onze zonde dat ons maakt de voorwerp van zijn toon het is niet alleen dit kwaad dat roept ons maar ik ben een ongerechtigheid geboren. Ik daalt af, mijn hoort. Ik daalt af met de mens. En de Heere, die handelt af met de mens. Oh, weet je wat het is, mijn hoort? Weet je wat het is? Om met die verloren zoon te getijgen. Ik ben niet waardig om een zoon genoemd te worden. Maar mag ik een heiling wezen? Een heiling. Oh, dat zoon zat voor eeuwig verzonden. Dat ken hij niet, maar mag hij een heiling. zijn. Dat bedoelt het, als hij nog eens, als hij nog, oh, zijn vader nog eens, nog eens zien mocht met een blik van zijn oog. Als hij een woord nog eens overhoren mocht, maar een zoon, dat ken hij nooit meer. Dat is de zoon, die zijn vader schuld, maar mijn eigen schuld. En, och, leest dat maar met je kinderen, jongen, nou, vaders en moeders, over die verloren zoon. En daar gaat, dan komt dat vader uit naar die zoon. En ik zou het zeggen vanavond, mijn woorden, dat als die vader daar komt, dan is, is het in dat ziel van dat zoon, dat hij voor eeuwig weggestuurd is. Eeuwig weg En dan valt die vader op die jongen. En dat wordt voor die jongen nog een, een derde schoon. Dat het jongen in gaat leven. Oh, oh, daar is nog een enige hoopje. Eenig hoop, want die vader die heeft nog liefde getoond aan Maar er is geen verzoen In dat liefde. En dat is zo eigenaardig in dat leven van dat volk. Ze mogen wel van dat liefde ervaren. Maar er is geen verlossing De schuld, dat pak van de schuld is niet weggenomen. En dan neemt dat vader die zoon naar reis. En dan weet je wat dat zoon gaat zeggen. maar eens overleefd. Dan gaat hij zeggen vader ik heb gezonden en dan wordt hij afgesneden. En de vader die heeft die zoon geen antwoord, kon niet. De vader als rechter die kon die zoon niet antwoorden. Nee, want buiten Christus dan is God een kerenstier en een eeuwige gloed mijn woorden. Maar weet je wat die vader als rechter zegt? Die zegt tegen zijn dienst dat ze, dat ze die kleding van gerechtigheid halen moet. En dat die jongen ongekleed en aangekleed is. Maar gemeente, hebben wij die kleding? Is het ons gegeven? En buiten dat kleed, daar van de gerechtigheid van Christus, dan kan een mens geen vrede met god hebben. Gemeente, dan komt er een ogenblik. Dat er een onzaggelijke stilte gaat wezen over de wereld. Dan gaat er een stilte wezen in de wereld. Dat ondraagbaar is. Eén ogenblik dan zal er een kalmte over de wereld zijn. En dat zou zo onzaggelijk en zo onbegrijpelijk zijn. Weet je dan wat plaats gaat nemen? Dan wordt het in haar openbaring verklaard. En daar gaat uit dat kalm ogenblik en onzaggelijk Gespeeld en niet naar God, maar naar de bergen en naar de rots. Dat ze arme mens zal vallen, dat ze nooit meer hem hoeven aan te stellen, die aan de troon die aan die grote witte troon. O oh, wat zal dat in die laatste. Te ogenblik leven. Wanneer dat, dat onzaggelijke komt en het wordt gebroken. met een oneindsprekelijke schreeuw. Een schreeuw van eeuwige hopeloosheid. Een schreeuw van eeuwige veinschap. Naar de rotsen en naar de bergen men niet naar God. En aan de andere kant, aan de rechterkant, mijn hoort, daar gaat een zang op. En weet je wat het rekenen daar? O, daar krijgt de breid, die is. al die breid die zo menigmaal bijt is. Zou dit nog maar even zeggen, misschien zit er hier een jongen of een meisje vijandig tegen je bekeerde vader of je bekeerde moeder. Als het kan ook anders. De vijandschap van een vader en moeder tegen een bekeerde kind. Maar wat ik zeggen wil, oh misschien is er hier een die je vader gehoord bidt en dat hij oh soms zo zit. Dat hij zei, oh God, bekeer me nog, bekeer me nog. En dat je dacht, oh, wat een ellendige godsdienst dat dat is. Bekeer me nog. Dat je, dat je vijandig tegen het was. Dat je dacht in je eigen, waar we leven in een gevaarlijke tijd, mijn oor. Daar wordt veel wijn, water met de wijn gedaan. Daar is een godsdienst. Dat van de duivel komt. En niet van God mijn oorde. En daar, is, daar wordt meer en meer. Daar komt dus een scheiding tussen wat van God is. En wat van de mens is. En dat oude volk. En dat, dat bedoel ik niet oud in jaren alleen. Nee, dat kunnen ook jonge mensen weten. Maar die dat ingaleren leren in dat oude weg. En dat in gaan leren dat te plaats plaat, genade. Want een mens die komt in te leren, dat hij wordt geplaatst om ingeplaatst te worden. Want de Heere die breekt af om af te bouwen. En hij plant om af te richten. Och, we hebben nog een in in vanochtend nog verschillende van dat oude volk God nog gezocht. En dan de Heer is vrij in de mate van de genade en de Heer is vrij in de leiding wat hij aan de een heeft en aan de ander. Maar daar waren we verschillende die we even nog op mochten zoeken. Maar daar mag je loer tegen me worden. Gaat jongens en meisjes niet mee met dat met dat oppervlakkige weg. Maar zoek dat oude volk van God. Dat kinder en jonge mensen. O, dat volk van God. En het is een beetje laat aan mij. Ik wou je dit nog eens even zeggen. Daar is een volk door En weet je wat dat volk zegt? Het wordt wel gezegd, zonder hem ken ik niet. Maar er is een volk dat leert om dat in te lezen. En wat is dat dan voor volk? Dat is een volk die, die voor God mocht wijzen in de onwaardigheid, in de oogmoed. Dat is een volk dat voor God mocht wijzen in de weg wacht, ja wacht op de Heer. daar is een volk die het ijs en ijs me hoort, ja. Och mijn hoort, is, maar de Heere die zal dat volk nooit bestaan maken. Er was een oude vrouw die zeven morgen en die is wel oud. maar die, die mocht zo, ik was dus zo jaloers. Op. O, want die vrouw die heeft vrees, die heeft kanker, die is kort bij de hond. Maar ze heeft vrees met de dood. Niet vrees om te sterven, maar goed dat te sterft. En nou, dat vrouw dat zou graag, dat de Heere haar zomaar in de slaap weg zou nemen. Maar toen we daar een beetje mee spraken, dan zegt ze zover gekomen. Ze zegt nee, hoe dat gij het doen wil, dat is goed. En wat bedoelt dat? Dat dat volk die komen in te leren door genade. Om God, God te laten. dat een grote genade mijn oor. Niet mijn wil, maar zijn wil. Maar om te eindigen. En ik hoop dat er hier veel mocht die dat in mocht leren, om door genade, dat we in mocht leren, dat ik ken niet. Ik ken geen goede gedachten meer worden. Ik ken geen goede woord meer zeggen. Ik ken geen goede werk meer doen. Gelukkig hoor, al de godsdienst die zouden mij spotten, maar het is de echte weg, meneer. En het is een weg tegen de vlees, maar dat is volgens God's woord. Want onze voorwaarden die vertelden als de Heer begon te werken in een jonge mens, af een oude. Welkom in de strijd, de Heer Maar nou even aan dat te gaan van die grote witte troon. Dan zien wij dat klaar. O, oh, van dat volk die zo menigmaal op het bos geslaan is. En ik zou, ik zou dit maar zeggen, mijn God. Ik zou maar zeggen wat de grootste kenmerk van genade is voor gods bevestigde kerk. Weet je wat dat is, mijn god? Wat nou de echte kenmerk is. Van genade in het bevestigde kerk. Ik zou het van het begin willen. Willen verklaren. Ook voor, voor de jongeren. En voor de bekommende kerk. Maar voor de. Voor de enige die het weten mocht door genade. En hoe dat de Heer. Een mens maar. Omlees. Hij maakt een mens maar leeg. Ontdekt. onkleed. Als een mens nog eens een ogenblik voor God nog bijgen in een oprechte berouw over zijn zonde. dat nou de tijdelijkste, de klaarste kenmerk van genade ik hoop dat je er maar niet mee spot mijn maar dat je mocht dat je door genade weten mocht dat is, en weet je wat dat is. Als ik nog eens een oprechte traan is, schrijven over mijn, over mijn goddeloze bestaan. Over mijn hoogmoede bestaan. Waar mens is een hoogmoedig beest, meneer. Het is niet voor niets dat doen. In Psalm 73, o oh, wat zeg je voor die man, toen die daar in de tempel gekomen is, dat hij een beest voor God geworden is. Maar nou, ik wil dit maar even zeggen, als ik nou nog eens even te mijn knieën mocht bijten en dat ik nog eens een oprechte traan mocht zijn over mijn zoon, weet je wat dat zegt. Dat de Heer me nog vanaf weet. Dat de Heer weet nog van me mezelf. En dat je een ziel zo klein maakt, mijn Heer. Zo klein. Want dat zegt dat God leeft nog. Als je niet te groot grote hurry, als je niet in, in zo'n hurry bent, dan zou ik nog eens je brengen in een succes. En waar dat die oude Jacob 130 jaar oud en die de reis maakt naar Egypte Mooie zin en daar in steden. daar staat die man 22 jaar zonder God vermogen. ik hoop dat het nog tot de bemoediging Mocht weten. Voor een arme ziel. Die zit maar te wachten. Te wachten. En te vragen. Weet je wat Job zegt. Job die zei: Zou een heigelaar. door naar God vragen. Nee. Hoor je mijn orders? Wat ik bedoel. Zou een heigelaar. aldoor naar God vragen. Want dat kerk. Daar gaat als een heichelaar over de wucht. Een heichelaar. Het is maar ogenblikken in de leven van dat volk. O, dat is het erbij me voor behoren me. Door dat oefening van het geloof. Daar is het wezen en het welwezen. Maar nou het verzekering het in het geloof. O, dat ik er ook aan die hand mocht staan. Die zijn maar ogenblikken in dit wereld, mijn oor. Niet dat de Heer zo arm is. Nee, dat wil ik nooit zeggen. Die koning is zo rijk. Maar wat is het dan? Ik ben zo weinig toebetrouwd. Zo weinig toebetrouwd, mijn oor. Och, dominee, die zee. Het is een voorrecht als we maar op een korte touwtje gehouden worden. Maar we lopen maar weg. We lopen nooit de heren na, we lopen maar weg, weglopen. Maar we moeten maar gaan eindigen. Maar nou wil je even stilstaan. En dan aan de linkerkant. En God doet heen mens onrecht, mijn hoorde. De heren doen geen één onrecht. Om ze eeuwig in de hel te vervloeken. En de heren, die doet één onrecht. Om zijn volk voor eeuwig tijd te brengen in de hemel. En dan staat er bij eeuwig stil. Probeert in je ogen eens te plaatsen en in je gedachten voor te stellen. En dan komt een eeuwig stijl En weet je wat plaats moet. O dan, dan wordt God volk. Opgenomen. Zou je nog eens even een story vertellen. Er was een oude bekeerde moeder. En die had last met de zoon. Die zoon die wou die moeder maar niet luisteren. Maar aldo maar tijd. En eindelijk dat gofvrezende moed. Weet, weet je wat ze gezegd heeft. Ze heeft gezegd mijn zoon, mijn zoon. Als je doorgaat in de zon, dan zou ik op die oorle sta, dan zou ik het, het voor God opnemen tegen je, zou het wezen? Dan zou ik aan God, aan de zijde God staan, om je eeuwig te verzoeken. Wat zou dat wezen? Maar dat gaat wezen mijn hoor, en dat gaat de kerk van God. O, oh, dat gelukkig, ongelukkig oh, kerk, dat gaat eeuwig binnen, door hem verloopt. En dan gaat dat kerk eeuwig naar Hij. Wat een woord, Jacob die zee, mijn dagen die zijn, er weinig en kwaad, van mijn pilsen vrij. Maar dan is de pilsen eeuwig tijd. En daar gaat de kerk zingen, een nieuwe lied. Dominee Freyje die zei hier hier in de kerk in Barneveld. Op een avondmaal wanneer dat een vrouw daar zo rijm had. En hij zei tegen die vrouw wat zou je willen zingen. En die vrouw zei het lied van Moontjes en het land. Maar Dominee Freyje die zegt, die, die, die wijs hebben wij hier niet. Maar daar zou het gezongen. O gemeente, gemeente van Leerdam, zou je erbij zijn? Zou je erbij wezen? Wanneer, wanneer dat kerk gaat beginnen Dat is een kerk dat maar weinig gezongen heeft. O wel, niet de Heer is geen eitens de is voor dat kerk. Nee, dat wil ik je niet voorstellen. Maar het is hier de langste er niet, mijn ogen. Maar de komende dag, dan is de kersttijd. Tijd. Ik Ik het de avond in de volk. Oh, daar komt tijd in het leven van dat volk. En dan ben ik zo zat van de eisen. sap van de eisen. Mijn grootste ellende is mijn eisen, mijn ogen. En zat van de dien. Dat van de duivel, want die duivel die, is, die, die werkt dag en nacht om dat mens. Want de duivel die werkt niet tegen de mens, maar de duivel werkt tegen dat werk van God mijn oor. Dat God doet in de mens. Maar er is een volk. Oh, het staat in job en de drijvers hielden op. De drijvers hielden op. En, en dat met dat val die worden zat van de wereld. En dat moet je niet verkeerd opnemen. Dat bedoelt niet de bijke wereld. Maar dat wereld van ongerechtigheid is. Want, och mijn hoorde dat de wereld zondig. Dat, dat, is, dat is niet zo vreemd. Maar na, na ontvangende genade te moeten inleren dat hier het is erger dan de wereld. Maar dan is het eeuwig klaar. En daar gaat aan de linkerkant. Daar gaat eeuwig de hel in. En wat is nou de hel, mijn hoed? Dat bedoelt dit: eeuwig die liefde die heilige God voor eeuwig te zoeken. Die God die niets anders gedaan dan goed. Dag. En nacht, o, Oh, wat heeft de Heer in die weg goed gedaan? Je leven gespaard. Je alles gegeven. En nou eeuwig die God te missen. En eeuwig zijn naam te zien. Wat, wat zou dat in de hel wezen? Wat zou dit woord, Gods woord, wat zou dat branden? Met een oneindblisselijke vier in een mensenconsensie in hel, om de weg te geweten en op die reinig bloed onder onze voeten getrapt. Wat zou dat wezen, mijn hoort? Maar ik ken je niks geven, maar mocht de Heer het nog gebruiken, o oh, door zijn eeuwig welbegaaf, dat, dat je wat nog eens vanavond thuis mag nemen dat je nooit meer kwijt mocht raken, o dat je in een goddelijke onrecht mocht komen door Gods eeuwige en door dat mogelijkheden van die dierbaar bloed dat gegeven is want de zaligheid van de kerst dat heeft een grond in de vader is waardigheid van de vader en in de in de liefde des zooms en in de liefde des heilige geest. Dan zou ik mogen zeggen volk van God. O, oh, daar zal een dag van verlossen. Zal niet al door strijd wezen. O, oh, het zou eenmaal dat de kerk eeuwig beginnen zou. En dan zou ik het zingen. O, oh, in hem verblijf. Niet aan tot in alle eeuwigheid. Oh, wat zou dat dag wezen voor dat kerk. En dan zou er geen is meer wezen. En dan zou er geen voor meer wezen. En dan zou dat wereld van binnen daar niet meer weten. Maar dan zou het de wens van de ziel in de volkomenste weg ingeleven. Dan zegt het maar vanavond, wat is de wens van de ziel, mijn orde. Wat is niet de echte wens van je ziel? Oh, wat vraag je voor als je nog op je knieën komt, dag bij dag en nacht bij nacht. Wat vraag je dan voor? Oh, dan vraagt dat arme ziel. Of als die nog eens één kleine trein moet je nog hebben. En waarom? Omdat zo zo smaakt. Het is meerder waard en ouders af haar, mijn O, domen, die domen lede die ledeboer, die zei, die kan je wel die story. Voor een kiss van Jezus' mond, heb ik al dit zwarte rood. En af dat voorproof zo zo zo is, wat zou het vol in de mijn ogen. Jong en oud, kinderen en een oomse Ik wens het van haar te doen. Maar wat onmogelijk is met de mens is mogelijk met God. Je mocht nog onder zijn woord weten. En dat het je nooit tegen je zou getijden. Maar mocht God het aan je ziel nog zegen. En vol ik de dus sieren. O oh, dan zou, dan zou niet meer. O oh, dan zou er niet meer weten. O oh, dat ze zouden zeggen. Waarom dit en waarom dat. Oh, dan zou het niet meer weten dat we niet onder God zien komen. Maar dan zou het al de komen. Hij en heiling, zijn naam, moet eeuwig eer ontvangen. Amen. O, heren, mocht u woord tegenen. En dat uw volk nog eens bemoedigd mocht worden. O voor die verlossing. Dat zou komen door die losse, die gezegende, grotere boos. O, die gezegende Christus, de, de eerstgeboorte des Vaters. En dat gegeven om, om die diepe weg te leiden. Wat we in deze weken van het lijden weten mocht overdenken. O, dat we hem door genade dit mogen leren in de sterren dat we mogen kennen in, in zijn opstand, want ach Heere, leer ons te sterven dat, dat we leven moeten. Heere, gedenk dan, ach wanneer dat we nog vreemd van ons eigen en vreemd van u over de wereld. Ach Heere, komt nog eens op en mag uw kerk nog eens uitbreiden, oh dat het de duivel nog en onze wij, dat het bries en paard nog eens snevelen mocht, Verheerlijk nog uw naam, hier over de lengte en de breden, Onder Jood en Heide, in de dagen van rechtvaardig een oordeel, Dat uw wij kerk, nog eens tegenen mocht, Verzoom onze zonde in spreken en in het gehoor, Heer, vergeef al onze kortkomst, maar nog wat van u het nog gebruiken tot eeuwen hier. Breng ons veilig thuis, jong en oud, te staan. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 119 vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboom op reis mij niet ontbreken. Wij zingen op de 119 en daarvan het tiende vers.